Dit is het lokale Omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Tijdens de afdelingsvergadering van D66 Midden-Brabant... zijn afgelopen woensdagavond de lijsttrekkers... voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen... in de gemeenten Dongen, Goorlen, Tilburg en Waalwijk bekendgemaakt. Zo is dat voor de regio Goorlen Piet Verheijen. De afdeling D66 Midden-Brabant bestaat uit zes gemeenten. Dongen, Goorlen, Tilburg, Waalwijk... Varenbeek en Loon op Zand. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018. In Dongen en Goorlen zit D66 nog niet in de raad. Voor D66 Dongen is Marike Schouten verkozen als lijsttrekker... ...en voor D66 Goorlen is Piet Verheijen verkozen. Wij hebben als afdeling, zo zegt D66 volledig vertrouwen in dat we met deze vier lijsttrekkers het optimistische, sociaal-liberale D66-geluid in Midden-Brabant duidelijk kunnen laten horen. Binnenkort in de Music Corner van 10 tot 11 op de maandagavond. Piet Verheijen te gast van D66-Goorle. Komend weekend, vrijdag, zaterdag en zondag is het G-voetbalweekend op het amarant terrein in Tilburg. Ik sprak met François van Hoof. En hij vertelt wat er allemaal te doen is. Want er is heel veel gepland. Ja, we hebben inderdaad wel wat activiteiten gepland. Uh, we hebben een, een vijftal uh, voetbaltoernooien. Voor eigenlijk elke doelgroep. Uh, voor kinderen, voor volwassenen. Uh, voor carnavalsverenigingen, voor individuen. En we hebben het uh, zesde FunX per openkamer Scotten oftewel uh, 32 mascottes uit heel Nederland en België nemen daar aan deel en gaan strijden voor het Nederlands kampioenschap. Vrijdag, zaterdag en zondag dus het G voetbalweekend. Tot besluit het weerbericht. Aangename temperaturen in de regio Goirle tussen de 24 en de 28 graden. Vanavond dan verdwijnen de stapelwolken en de temperatuur koelt af. ...naar 14 tot 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden... ...en stijgt de temperatuur naar 20 tot 23 graden. Komend pinksterweekend is het aangenaam zomerweer... ...met temperaturen van 23 graden. Vanaf dinsdag wordt het wat frisser in de regio Goorlen. Tot zover het lokale Omroep Goorlen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl